Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste dak- en thuislozen zitten niet op straat of in de opvang... maar bij mensen thuis, zegt de Hogeschool Utrecht. Ze checkten het in 57 gemeenten en vonden daar bijna 30.000 mensen... die geen vaste plek hebben om te wonen. Een van de onderzoekers legt uit waar ze geteld hebben. En dat is dus niet alleen op de plekken waar je zou verwachten. Ook mensen die bijvoorbeeld uit nood bij... Vrienden, familie of derden op de bank verblijven, uh, uit nood, in een caravan, uh, op een camping terechtkomen. Uh, en deze plekken zijn eigenlijk ja, wat minder zichtbaar uh, dus, uh, en die worden met de telling goed in kaart gebracht. Het zijn zowel volwassen mannen en vrouwen als jongeren en kinderen. Om het aantal dak- en thuislozen terug te dringen moet volgens de onderzoekers ingezet worden op meer betaalbare woonplekken. Let op als je vanochtend met de trein naar Schiphol zou gaan of daar een tussenstop zou maken. De dienstregeling is een zooitje. Er rijden voorlopig veel minder treinen van, naar en via Schiphol door een seinstoring. Ook tussen Leiden en Den Haag rijden minder intercities. Check dus de app als je die kant op moet. Alle wandelaars die dit weekend waren gestrand op de Mount Everest zijn gered. Vanwege een zware sneeuwstorm zaten ze ingesneeuwd... op een hoogte van ruim 4200 meter. In totaal zaten er 580 wandelaars en meer dan 300 gidsen vast. Sommige wandelaars waren onderkoeld geraakt. En wereldwijd is stilgestaan bij de aanslagen van 7 oktober 2023... toen Hamas en andere terreurgroepen in Israël zo'n 1200 mensen vermoorden... en meer dan 250 mensen naar Gaza ontvoerden... In Nederland waren er ook herdenkingen, zoals in Den Haag. Daar werden zowel Israëlische als Palestijnse slachtoffers herdacht. Het is zo verschrikkelijk hoe mensen stelling nemen. En juist die zachtheid, juist die ontmoeting, juist met elkaar delen, dat is waar het om gaat. Om naar elkaar te luisteren hebben we gezien dat we best wel dicht bij elkaar zijn. En uh, dat onze ideeën ook best wel dicht bij elkaar liggen. Na de aanslagen begon Israël een oorlog tegen Hamas die nog altijd bezig is. In Egypte wordt vandaag weer verder gepraat over het plan van president Trump dat een eind moet maken aan het geweld. Het weer nog veel grijs en af en toe wat regen of motregen, vooral in het noordwesten. Het is wel zacht, vanmiddag 17 of max 18 graden. Zfm, verkeersinformatie.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 Well, I have a dream about her, she rings my bell. I got you in class in half an hour, how she rocks In kids and tube socks, but she doesn't know who I am. block and he drives an iron be fake My lip starts to shake How does she I love you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 Niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nog.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 Drop it. Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het stroomnet komen steeds grotere batterijen die groene energie opslaan voor later. Dat staat in een rapport van de brancheorganisatie. De verwachting is dat het aantal batterijen bij het stroomnet dit jaar verdubbelt. De meeste dak- en thuislozen zitten niet op straat of in de opvang... maar bij mensen thuis, zegt de Hogeschool Utrecht. Ze bivakeren vaak bij vrienden of familie. De Hogeschool deed onderzoek in 57 gemeenten... en telde er bijna 30.000 dak- en thuislozen. Hulpdiensten hebben in Madrid vier lichamen gevonden van bouwvakkers... tussen het puin van een gebouw. Het pand werd gerenoveerd en stortte gisteren aan het begin van de middag in. Het weer bewolkt vanmiddag van het noordwesten uit wat regen. Het wordt 17 of 18 graden. Dit is ZFM.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 I'm <laughs> on.